Het enorme licht van het universum met het licht wat, dat wij zelf zijn. En adem rustig in, zet je beide voeten op de grond. Of wees je bewust als je ligt dat je verbonden bent met de aarde. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Het is een prachtige tijd waarin we nu leven. Miljoenen lichtwerkers, ik denk toch wel dat het er zoveel zijn inmiddels, alle verbonden met elkaar, alle deel uitmakend van, van een licht, van een, van een enorm groot licht. Om de mensen, om jezelf, om uit te stralen... Het licht dat je bent. We zijn alle met een bepaald doel op aarde gekomen. Het doel dus om de aarde tot een andere, een hogere trilling te brengen. Het heeft te lang geduurd, maar ook die tijd was nodig om de mensheid tot bewustzijn te brengen. Tot bewustzijn, met andere woorden, om de mensheid wakker te laten worden. Want we kunnen nu wel zeggen dat de tijd is aangebroken. En eigenlijk is die tijd al lang aangebroken. Dat de mensheid wakker geworden is. <kijkt> Want genoeg was genoeg. Lang genoeg hebben wij mensen ons laten manipuleren. Lang genoeg hebben wij in duisternis geleefd. Lang genoeg hebben wij toegestaan dat anderen over ons de dienst. Uitmaakte. Maar ook lang genoeg hebben wij dat allemaal toegestaan. Worden we inderdaad wakker? Ja, kan ik toch wel volmondig zeggen. Het is toch al langere tijd geleden ingetreden. Tijd dat de eerste lichtwerkers hun werk deden op aarde. En niet tot ieders tevredenheid overigens, maar ook die mensen moesten om. Ook die mensen dus die het niet allemaal geloofden, dus die mensen die zich vast bleven klampen aan hun waardeoordeel, geloofden de lichtwerkers niet. Maar dat is toch nagenoeg verleden tijd. In de afgelopen lezingen heb ik er nadrukkelijk over gesproken. Maar we gaan nu een nieuwe tijd in. Een tijd die niet iedereen met plezier zal omarmen. En waarom niet? Omdat velen de gedachten die ze altijd in zich hadden werkelijkheid zien worden. Het was niet anders dan, de, dan een keuze, een vrije keuze van binnenuit, een keuze dus om juist die gedachten te hebben. Daar zijn anderen niet schuldig aan. Gedachten die je leiden naar een leven dat niet in volledige waarheid, in volledige heling heeft geleid. Met andere woorden, die gedachten. Jouw gedachten brachten je naar een punt waarop je eigen ziel zei, stop, tot hier en niet verder. Niets moet, alles mag, we leven, leven op de planeet van de vrije wil. En ook als de mens besluit niet naar zijn ziel, naar zijn hogere zelf te luisteren, dan zal die ziel dat respecteren. Toch zal de ziel steeds maar weer signalen uitzenden om de mens ervan te overtuigen anders te denken. De mens die bij die ziel hoort. <kwijnt> te denken dus met liefde voor zichzelf en de anderen toe. Maar als die mens besluit dat niet te doen, dan is dat ook goed. Dan kan de ziel besluiten het koortje te breken en in een ander leven het opnieuw te proberen. Terug in de astrale wereld zal die ziel toch weer uitkijken, proberen om weer op aarde te komen. Om zijn gedachten van de aarde, die hij nog niet opgelost had, te begrijpen. En zich één te voelen met alle mensen op de aarde. Het één voeden, omdat alle andere mensen meehelpen, om één te worden. Ja, inderdaad terug in die astrale wereld. Zal die ziel, die ziel die dus niets geloofde. Tot zijn schrik zien dat hij nog leeft. Dat de dood niet bestaat. En dat hij zijn gedachten over de dood steeds uit de angst heeft laten komen. Want dat is wat er nog bij zo vele op aarde voorkomt. Hun gedachten over hun overgaan, over hun dood. Als ze doodsbang voor zijn. En al die gedachten, die vervolgens daarna zijn, komen uit de angst. Ik had het over de ziel die aan de mens trekt... of laat ik duidelijker zijn... die de mens signalen geeft. De mens voelt het vaak niet... en gaat toch door... met zijn haar... toch wel oppervlakkig leven. Dat mag. Niemand, Niemand zal hem tegenhouden. Maar de ziel blijft trekken... blijft vragen... Om, ja, laten we zeggen, aandacht. En het grootste, grootste goed van de ziel is dan om aan die mens het mooiste signaal te geven. Om die mens duidelijk te maken. Kijk, ik geef je een cadeau. Om je te laten zien dat ik vreselijk veel van je hou. Kijk goed, nu moet je wel naar mijn cadeau kijken, want het is zo ontzaglijk schoon en mooi en het schittert aan alle kanten. Kijk maar en kijk naar en bepaal hoe je ermee om wilt gaan. De mens zal dat cadeau ofwel of niet willen aanvaarden. Ja, een cadeau. Wat denk je zelf wat dat cadeau is? Het is de grootste schat die aan de mens die in verwarring is gegeven kan worden. Je hoort verwarring? Ja. Verwaring. Want die mens is niet in harmonie met zijn ziel. Die mens is niet in harmonie met het leven. Niet in evenwicht met het leven. En die gaat maar door. En die gaat maar door. En die gaat maar door. En wil vooral niet luisteren naar zijn binnenste stem. Doet er zelfs van alles aan om vooral maar niet te luisteren. En vindt dat hij het zelf veel beter kan. Dus hij heeft geen tijd. Hij zorgt er gewoon voor geen tijd te hebben om naar zijn eigen goddelijke stem te luisteren. Veel te druk. Veel te veel doen, en ja, in het kader van de vrije wil, de beslissing genomen, om vooral niet op het pad, op zijn of haar weg te blijven, of te ver blijven. Die mens komt zonder dat hij het zich bewust is, want hij is toch werkelijk in verwarring, terecht, in zijn eigen chaos. Dat mag. Daar is helemaal niets op tegen. Als die mens dat wil, dan wil die mens dat. Zonder meer. Maar kijk om je heen. We leven nu in een totaal andere tijd. Een tijd waarin mensen toch niet zomaar hun chaotische gedachten kunnen blijven volgen. De consequenties van die gedachten laten voortleven in een steeds grotere verwijdering van hun eigen goddelijkheid, van hun eigen ziel. Nou ja, zoals gezegd, die ziel trekt. Duwt, praat, geeft signalen. En in die signalen ligt het grootste cadeau. Het cadeau, als je het nog niet begrepen hebt, is wat mensen hier op aarde ziekte noemen. En zoals mensen zich bedacht hebben, ziekte moet bestreden worden. Ook ik, heb, ook ik heb eens zo gedacht. Dus ik kan me best voorstellen dat er nog steeds mensen zijn die zo denken. Maar het is een zeer verwarrende gedachte. Het is een gedachte die voortkomt uit onwetendheid, angst. In de afgelopen duizenden jaren zijn mensen hun eigen gedachten kwijtgeraakt. Want ze hebben zich gericht naar mensen die het voor hen zouden overnemen. Ze hebben niet anders gedaan dan hun ziel en zaligheid afgegeven aan anderen. Die het voor hen zouden overnemen. Dat mag, dat kan. En als je dat per se wilt, dan is daar niets op tegen. Maar mag ik je vragen. Hoeveel levens wil je hiermee doorgaan? Inderdaad, je kunt steeds besluiten om je leven over te doen. En dat je bij jezelf denkt, en nu doe ik het op de enige juiste wijze, de wijze die uit de innerlijke wijsheid uit mijn ziel komt. Maar terug op aarde zijn mensen dat toch zomaar vergeten. En ja, dan op een moment in hun leven krijgen ze dan dat kostbare geschenk in de handen. Het geschenk overigens dat ze verafschuwen. Het geschenk dat ze zo snel mogelijk verwijderd willen hebben. Het geschenk dat ze willen vernietigen. En in hun uiterste angst gaan ze hulp buiten zichzelf zoeken. Angst voor het geschenk en de onkunde om ermee om te gaan. De onwetendheid om ermee om te gaan. Want hadden de mensen niet geleerd... Dat als je wat hebt, dat het vernietigd moet worden. Dan zegt niet iedereen dat? Ja, en als je in een maatschappij terechtkomt, waarin dat gewoon is, dan ga je dat ook overnemen. Maar kijk goed, we leven op dit moment in een andere tijd. Een tijd waarin zonder meer aan je geboden wordt om naar je innerlijke stem te luisteren. Je wist het natuurlijk al, maar je deed er niets aan. Het was zelfs zo dat je die innerlijke stem aan het verafschuwen was. Je wilde het niet horen. En je was het ziekte gaan noemen, mijn ziekte gaan noemen. En zo hield je het maar bij je. En praktisch niemand in je omgeving kon je op andere gedachten brengen. Hmm, eventjes misschien. En daarna zakte je weer terug in je oude vertrouwde denken. Want was het door de jaren niet altijd zo gegaan dat je hiermee de meest vreselijke onderzoeken moest onderdoen als er wat bij je gevonden was? Dat je welke akelige en verwoestende therapie moest ondergaan? Stralingen moest binnenkrijgen om levend weefsel bij jou te vernietigen. Weefsel dat in liefde naar je toe kwam, om je werkelijk tot andere gedachten te brengen, tot innerlijke gedachten te brengen. Want wat, dat was het gewoon, het moest vernietigd worden. En ja, en dan heb je dat gedaan. En dan is dat ook niet anders dan een beslissing. En laten we duidelijk zijn, ook die beslissing is goed. Het is niet anders dan een keuze die je binnen in jezelf genomen hebt. Alleen nu kun je je afvragen of het inderdaad een keuze was. Want je wist niet beter of dit was onherroepelijk de wijze om met zulke ziekten te lijf te gaan. En dan hoor je van iemand dat er in jouw dorp, plaats of wijk een lezing gehouden wordt over het hele van jezelf, van binnenuit. Je wordt nieuwsgierig. En eindelijk laat je je ziel even aan de oppervlakte komen. En daar hoor je wat je van binnen eigenlijk allemaal al wist. Het is slechts een herinnering uit jouzelf. Jij bent totaal. In staat om welke ziekte dan ook te helen. Jij kunt dat. Jij hebt daar gewoon alle tools, alle gereedschappen, alle mogelijkheden voor in huis. Jouw huis, jouw lichaam. In het begin sprak ik over de weg die jouw gedachten in jezelf volgen. Kijk goed hoe jouw gedachten zijn. Zijn ze vol wraak, vol negativiteit? Of lijkt het zo dat je vrolijk bent? En lijkt het zo dat je oprecht bent? En lijkt het zo dat je positief bent? Kijk naar je eigen geniepigheid en je eigen gedachten. Alleen jij kunt dat. En zie dat die keuze van gedachten naar die negativiteit geleid hebben naar een weg die totaal afwijkt van jouw innerlijke wijsheid. En zie dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw gedachten. Daar heeft niemand, niemand de kracht en de macht voor om jouw gedachten te beïnvloeden. En toch laat je het toe. Kijk daarnaar. En zie dat je ver weg bent van je innerlijke stem, van je eigen innerlijke liefde. Het is dan maar zo dat je zo lang op een andere weg was dan de weg van de liefde, die gewoon binnen in jou ligt. Het is dan maar zo. Maar kijk wat je vandaag, nu op dit moment wellicht, kunt doen om jezelf tot een andere keuze van gedachten te laten brengen. Huis, huis lieve mensen, het is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar, je hoeft dat te, alleen maar te bepalen in jezelf. Je hoeft alleen maar een keuze te maken. Niemand anders kan jou daartoe dwingen. Niemand anders is daartoe in staat. Dat komt alleen vanuit jouw gedachten. Zie je nu de onbaatzuchtige onbatzucht liefde, liefde van jouw goddelijkheid, van jouw ziel, om jou steeds maar weer te waarschuwen, signalen te geven, net zo lang totdat jij bereid bent... Om te luisteren. Maar zie je ook dat toen je helemaal niet bereid was om te luisteren en je je, je leven liet leiden door van alles om je heen en je gedachten daar negatief over liet gaan, dat je ziel jou het grootste geschenk gaf om in de vorm van de ultieme waarschuwing die bij die gedachten hoort. De waarschuwing, het cadeau, het geschenk dat we hier op aarde ziekte noemen. Ziekte, maar het is net andersom. Het is een geschenk, want nu ben je in staat om naar dat cadeau te kijken. En misschien zul je in eerste instantie geweldig schrikken en alles en iedereen bijhalen. Erbij halen en je verongelijkt voelen, machteloos voelen en denken dat je dit niet verdiend hebt. En denken waarom jou dit nou moet overkomen. Maar het overkomt jou niet. Je krijgt het omdat jij dat wilde. Het was een keuze die jij zelf gemaakt hebt met je eigen gedachten. Jij hebt die gedachten gekozen. Jij hebt gekozen om zo door het leven te gaan. En jij bent daar ook verantwoordelijk voor. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen gedachten. Jij bent verantwoordelijk voor het krijgen van het grootste geschenk. Dat je ziel jou kon geven. In de vorm van de vorm waarin jij je nu bevindt. En aangezien jij je daar nu in bevindt, en daar ook gekomen bent, door de vrije wil van de aarde, waar jij gebruik van hebt gemaakt, heb je ook de vrije wil om ermee om te gaan, Zoals jij wilt. Alles kun je doen. Alles kan en mag hier op aarde. Je kunt het overgeven aan anderen. Daar is helemaal niets op tegen. Als jij, als jij dat wilt, dan wil je dat. Maar je kunt ook een andere keuze maken. En dat is de keuze van gedachten die naar de liefde gericht zijn. Eerst naar de liefde gericht zijn en later vanuit de liefde komen. In het kort gezegd. Als je, je gedachten hoort dan op een zeker moment in je leven vanuit je ziel naar boven laten komen, kom je in een andere trilling. Een trilling van de liefde, van het licht, die andere trilling maakt dat alles in je lichaam herschikt wordt, alles wat zich tot een andere vorm, ziekte zeggen mensen, gevormd heeft, keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm. En je lichaam is geheeld. Jouw gedachten zijn van cruciaal belang en alleen jij kunt dat. Lichtwerkers, de mensen die dit zelf allemaal hebben meegemaakt, die deze weg kennen, die weten hoe het leven werkt, en zullen dit zo graag aan je doorgeven, aan je door willen geven. Alleen jij bepaalt of je er gebruik van maakt. Lichtwerkers zullen... Nooit hun gedachten hierover bij jou opdringen. Als jij te kennen geeft, daar niet naar te willen luisteren, of andere gedachten daarover hebt, dan zullen lichtwerkers gewoon hun mond houden. Ze zullen je bijstaan, als jij dat wilt. Maar ze zullen jou nooit tot andere gedachten willen brengen jij bepaalt altijd. Jij, jij kunt er slechts over nadenken om eens diep in jezelf te raden te gaan. Om te kijken of je de weg terug, of je de weg terug naar je eigen goddelijkheid, je ziel, weer terug kunt vinden. De weg die je was kwijtgeraakt. Die gedachten toen je de weg kwijtraakte, die daarna een eigen leven zijn geleiden, zijn er de oorzaak van dat je steeds verder van je eigen ziel vandaan dreef. Jij, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor niets en niemand anders. Want het waren jouw gedachten en het zijn jouw ideeën die zich vormgevat hadden in jouw denken. Jij dacht dat het goed was, maar het was anders. Je kon anders denken en dat moment kun je op ieder moment terughalen. Want het leven zal je altijd op ieder moment dat jij wenst, een nieuwe, een nieuwe kans geven. Altijd ben je in staat om op het moment van nu, nu, op dit moment, opnieuw te beginnen. Opnieuw je leven te willen herzien. Maar dan ook werkelijk willen herzien en willen zien dat jouw ziel je allang binnen in jouzelf had geroepen, en je had verteld, en misschien ook wel had gesmeekt, het kan ook anders. Juist, doordat mensen zo in hun eigen ego verblijven, zien ze niet dat er een ander leven die binnen in henzelf is. Een werkelijk leven. Dus het leven, laat ik het, zo uitleggen, laat ik het zo zeggen, dat naast het ego zijn is. Het maakt hen blind. Het maakt hen blind voor het werkelijke leven. Maar ze kunnen wakker worden. En nu in deze tijd... Kun je wakker worden? Kijk en luister in jezelf. Laat eens alles liggen. Dan ga eens rustig zitten. Neem even de tijd voor jezelf. Tijd bestaat niet eens. Denk eens binnen in jezelf. Ga met je gedachten. Naar binnen. Ah, dat doe ik al zo vaak, hoor ik de ander dan klagen. Ik Heb dit al gedaan en dat en dat? Tja, maar doe je het dan ook op de juiste wijze? Je bent niet de enige hoor, die, zo, die daar zo tegenaan hikt. We hebben dat allemaal meegemaakt. Maar alle lichtwerkers, zoals gezegd, hebben eens de beslissing genomen om wel werkelijk naar binnen te gaan. Dus ik zei al: als je naar binnen gaat, doe je dan ook dat ook op de juiste, diepe, enige juiste wijze. Dan heb je door dat er twee verschillende gedachten zijn, die binnen in jou vertegenwoordigd zijn. Jij bepaalt aan welke gedachten jij de voorkeur geeft. Zijn het de gedachten die zich naar buiten richten, en zich opwinden over van alles en nog wat, en angst, en weet ik het allemaal. Je werk, je kinderen, je ouders, je man, je vrouw, nou ja, wat kan ik niet allemaal noemen, de maatschappij waar je je over opwint. zie je niet dat dat gedachten zijn die zich naar buiten richten. Ze hebben met jou innerlijk niets, maar dan ook niets te maken. Je gaat niet eens over de levens van de anderen. Ook niet over de invloed die zij over jou hebben. Dat laat je zelf toe. Want blijkbaar heb je je eigen licht nog niet gevoeld, je eigen goddelijkheid en ben je je niet bewust dat je een ontzettend groot licht bent. En laat je je zomaar wegzetten door de gedachten die jij over anderen hebt. Toch ligt in die gedachten de oplossing om bij jezelf te komen. Je hoeft slechts... Je gedachten dieper naar binnen te richten en te kijken waar en wat jouw aandeel hierin is. Eerlijk naar jezelf te kijken, je niet te beklagen, te verontschuldigen en nou noem maar op. En vaak genoeg heb je dit kunnen horen in al mijn lezingen en steeds gaat het daarover. Blijf bij jezelf, met je gedachten, binnen in jezelf en keer de dingen om in jezelf, naar positiviteit. Jij bepaalt hoe je over de dingen nadenkt, daar heeft niemand invloed op. Als je werkelijk op een gegeven moment beslist om anders te gaan denken, zou je kunnen beslissen om werkelijk, maar dan ook werkelijk, positief te denken en te zijn. Want ben je dat nu werkelijk, of is het een geniepigheid, zoals ik al aan het begin van deze lezing zei, om jezelf daarmee, daarachter te verschuilen? Ben je werkelijk, werkelijk diep van binnen positief? Niet echt dus, want anders had je dat prachtige cadeau van je ziel niet ontvangen, je was ver weg van je eigen innerlijke gevoel. Keer, keer daarna terug en hou op van anderen te verwachten wat je zelf moet geven. Dan kom je in je eigen positiviteit te zitten. Maar je hebt nog lange wegen te bewandelen, maar toch, tijd bestaat niet en het is iets dat wij hier op aarde hebben verzonnen, met z'n allen. We denken dat er niets anders is dan de tijd die wij kennen. Maar het is niet waar. En als jij bedenkt dat het nog een lange weg te gaan is, dan zal het ook een lange weg zijn voor jou. Maar je kunt ook bedenken dat die gedachten ook in het nu komen, en dat je binnen in een paar seconden binnen jezelf kunt komen. En nogmaals, het is slechts een keuze die jij binnen in jezelf maakt. Altijd maar weer een keuze, hè? Ja, daar heb ik het vaak over. Altijd weer een keuze. Maar simpelweg, omdat je hier op aarde leeft en je altijd de keuze gegeven, heeft, gegeven is, dat is je vrijheid. Je bent niet gebonden. Je hebt de totale vrijheid om je leven te leven zoals jij dat zelf zou wensen. Kijk of je diep binnen in jezelf, je eigen innerlijk, je eigen God wil tegenkomen. En maak die keuze binnen in jezelf. Dan kom je in een gebied... dat totaal is, dat het totale universum omvat, dat alles is, dat jij bent, Als je er werkelijk van overtuigd bent en weet en voelt hoe groot jij bent, wat een supergroot licht jij bent, dan ben je in staat om jouw lichaam tot een andere frequentie, tot een andere, een hogere trilling te brengen. Zodat alles, dat wat jij ziekte doet, dat wat naar jou toegekomen is, herschikt wordt en weer heel, totaal heel is. Want dan begrijp je dat het van jou is, dat het juist naar jou toegekomen was, omdat jij daarvoor gekozen had. Jij hebt het zelf op je af laten komen. Voel dat diep in jezelf vol de verantwoording die je daarvoor hebt denk in jezelf al die gedachten die je had die je naar dit punt gebracht hebben die gedachten omdat jij daarvoor gekozen had. Voel dat nu het moment is om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Omarm het. Geef het jouw liefde, al die gedachten. Ze zijn er, ze waren er. Laat ze oplossen in het licht dat jij bent. Jij bent dat licht. En je hebt alles in je. Om een andere frequentie, om in een andere frequentie, om in een andere trilling te komen. En totaal te helen. Want dan is alles in jouw lichaam heel. Dit is een keuze die je kunt maken. Voor jezelf. Je bent er vrij in. Welke keuze jij ook maakt. Het is altijd een goede keuze. Ook als je besluit om in... Zelf medelijden, beklag, of wat dan ook, welke illusie dan ook te blijven zitten. Of in te kwijnen. Dan is dat ook goed. Dan heb je die keuze genomen. En ook die keuze is niet verkeerd. Want niets is verkeerd in het universum. Het is slechts een keuze en ook die keuze zal gerespecteerd worden. Maar als je eenmaal voor jezelf gekozen hebt... Om diep in jezelf te komen en de weg te gaan naar je eigen innerlijk, dan kom je in een andere bestaanswerkelijkheid terecht. Er zijn mensen die zeggen dat het niet mogelijk is dat die vinger in een paar minuten geheeld kan worden. Of een paar seconden. Er zijn mensen die zeggen dat het niet mogelijk is om met zo'n rug... en met die en die moeilijkheden... en ik wens het niet op te noemen hoe het allemaal in medische termen heet, hoor... te leven. Laat staan te lopen en te springen en alles met die rug te doen. Het kan niet, zeggen de mensen dan. Het is niet mogelijk dat al die tumoren verdwenen zijn... Het zal wel een verkeerde diagnose zijn en ze zullen, ze zullen zich wel vergist hebben. En ja, meer van dat soort dingen. Allemaal goed bedoeld. Tja, wat denk je er zelf van? Ik, ik geloof absoluut dat het goed bedoeld is. Maar ik denk er toch anders over. Ik heb het heft in eigen handen genomen. Kijk, en hier ben ik. Heel. Als ik het kan. Kan jij het ook? Ik ben de enige niet. We zijn nu met miljoenen hier op deze aarde. Die allemaal die stap hebben genomen. Ja, en, en zelfs een hoofdpijntje, als ik, zo die dan nog mag komen. Is eenvoudig te heelen Door simpelweg licht naar dat pijngebied te sturen. Nekpijn, schouderpijn. Ja, daar zou je over na kunnen denken, hè? Om iets minder zorgen op je te nemen. Want zo noemen dan mensen dat, hè, zorgen. Maar je zou ook kunnen zeggen, zorgen zijn niet nodig. Heb volslagen vertrouwen in het universum. Universum en denk bij jezelf. Ik krijg altijd wat ik nodig heb. En dat is werkelijk zo. Je krijgt altijd wat je nodig hebt. Dus ook wat mensen ziekte noemen. Maar dat wil ik toch werkelijk anders noemen. Een cadeau, een geschenk, een groots juweel. Want daar kun je iets mee. Dan krijg je wat je nodig hebt. En, en als je er op de juiste wijze mee omgaat, met de juiste gedachten. En we zijn allemaal in staat om de juiste gedachten in onszelf naar boven te laten komen. De juiste gedachten die uit de goddelijkheid komen. Uit onze goddelijkheid komen. Uit ons innerlijk zelf. Dat wat we zelf zijn en waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Maar toch de vrije wil hebben om het zomaar wel of niet te doen. Mag ik je verzoeken om na te denken. Te mediteren over de keuze in je leven. Over de keuze om je gedachten vanuit de angst te laten komen. Of de keuze te nemen of je, om je gedachten vanuit je eigen innerlijk, je eigen liefde te laten komen. En ik weet het hoor, angst is eenvoudiger. Dat is, dat is, de, glijbaan, dat is de glijbaan waar je op bevindt. Het is eenvoudiger en je glijdt zo beneden met die. Gedachte. je hoeft eigenlijk niks te doen en het is goed als je het zo wilt daar is niets op tegen en wellicht denk je bij jezelf ik wil het beide doen de reguliere kant van de geneeskund en het werkelijke diep van binnen helen vanuit mijzelf dat is ook goed dat je zelf van binnenuit de brug maakt van het een naar het ander. Maar zoals ik al in deze lezing heb uitgesproken. Je bent volslagen in staat om het ook zelf te doen. Het is een verantwoordelijkheid om dit uit te spreken. Ja, inderdaad. Maar jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Niet ik. Daar ga ik niet over. Ik geef wel zo goed mogelijk aan jou door. Hoe je dat kunt doen. En waar je kunt komen van binnenuit jezelf. Van binnen in jezelf. Omdat je zeker kunt zijn van je eigen goddelijkheid. Dat die goddelijkheid van jou, jou heel kan maken. Dat dat de bedoeling is van je leven hier op aarde. Dat dat de bedoeling is om jou altijd heel te houden. Dat je dat gewoon zelf kunt. Maar het hangt altijd van jouw keuze af, hoe je erover nadenkt, hoe je denkt. Hoe je deze lezing hoort. Hoe hoor je het? Met woede in jezelf, met angst. Het mag. Van mij mag je dat. Wie ben ik om je daarin te laten veranderen? Het mag als je zegt, ja, maar... Het is goed, daar is niets op tegen. Als het bij jou hoort, dan hoort het bij jou. Of ga je nadenken over de gedachten die ook bij jou vanuit de liefde kunnen komen. Die keuze die kun je maken tussen het een en het ander. Jij bepaalt, altijd, omdat ik ervan overtuigd ben, ben, dat je altijd de juiste keuze maakt, welke keuze het dan ook is, het is jouw keuze, en ik heb daar respect voor, voor welke keuze jij dan ook, waar jij voor staat, maar weet, weet, vol diep binnen in jezelf, Dat je binnen jezelf een gigantisch groot licht hebt. Het is een kerncentrale. En je bent in staat om alle werkelijkheden van dit moment te veranderen in een andere werkelijkheid. Dat is eigenlijk de boodschap die wij lichthebbers, lichtwerkers hebben voor, voor de toekomst. Weet dat je zelf alles kunt veranderen, op ieder moment in je leven. Alles hangt van jouw keuze af. Bedenk dat het voor sommigen ook een keuze is om het in een volgend leven de dingen weer op te pakken. Dat is goed. En het is ook een keuze, het kan ook een keuze zijn om bepaalde vormen, ziekten, zo je wilt, in dit leven te ondergaan, om er in andere levens of een ander leven, een specialist in te worden, zodat je weet hoe anderen zich voelen als ze ergens aan leiden. En als dit mensen zijn die die grote stap naar het innerlijk nog niet kunnen of wensen te maken, maar voel ook daarin de gigantische liefde van het universum, voor altijd alle mensen, de vrije keus. Welke keuze je ook maakt. Het is goed. Het universum oordeelt niet. Lieve mensen. Al mijn lezingen zijn te beluisteren. Op mijn website www.yhra.nl En dat staat voor yvonnehagen.nl en, en, en indien mogelijk worden je vragen en je antwoorden op een van de lezingen behandeld. Soms is het geheel, soms in een andere vorm. En mag ik je hartelijk danken voor het luisteren. Heel hartelijk dank daarvoor en graag tot volgende week. Dag!